Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bezoekers van een groot feest in Enschede hebben nu corona. Ze zijn besmet in de discotheek Aspen Valley. Daar waren zaterdag 800 mensen aan het feesten. De eigenaar was door het dolle op die eerste stapavond na de corona versoepelingen. Ja, de hut staat al goed vol en uh, iedereen heeft volgens mij ontzettend aan zin. En uh, als je daar kijkt, dan zie je inderdaad nou, gewoon dat we er nog een mega rij hebben. Maar het ging toch mis. De GGD in Twente wil niet zeggen hoeveel gevallen er nu bekend zijn, maar roept iedereen op om voorzichtig te zijn. Morgen is het de vijfde dag nadat uh, dat die bijeenkomst is geweest, dan is het juist van belang uh, dat de, de jeugd zich laat testen, waardoor ook wij een beter beeld krijgen van de situatie. Hoe het kan dat er op het feest waar je alleen binnenkwam met een negatieve test of vaccinatiebewijs toch corona is rondgegaan, is nog niet duidelijk. De GGD doet aangifte tegen mensen uit een Telegram-groep. In die groep met zo'n 7000 complotdenkers werden vandaag namen van vaccinatiemedewerkers van de GGD verspreid, met teksten erbij als ruim deze moordenaars van de straat. De GGD zegt tegen het AD ontzet te zijn en het zeer hoog op te nemen. Even door de teststraat voor een tentamen of college, dat blijkt effectief. De Unie van Groningen deed een landelijke proef met die teststraten en ze hebben daarmee 25 mogelijke corona-uitbraken voorkomen. De onderzoekers adviseren het hoger onderwijs na de zomer allemaal te gaan werken met teststraten, omdat het een methode is die duidelijk werkt. Dit voorjaar viel de Amsterdamse student SEP door het raam van zijn studentenhuis, dat heeft hij niet overleefd. Het raam op drie oog had enkel glas. Dat is niet veilig, vinden zijn familie en vrienden. En daarom zijn ze vandaag een campagne gestart. Je hoort Barbara, de moeder van SEP. En daar willen we eigenlijk iedereen voor waarschuwen. Van hé, alsjeblieft, bescherm jezelf en zorg dat je doorvalbescherming hebt. Zo'n stang voor je raam. Uh, brede vensterbanken voor je raam. En het liefst natuurlijk uh, uh, dubbel glas, veiligheidsglas. Ja, stel dat jouw studentenhuis dat ook niet heeft, trek dan aan de bel, zegt Barbara. Nou ja, je verhuurder is verplicht om te zorgen voor een veilige woning. Dus bel hem of haar direct als je het niet vertrouwt. Het weer nog droog op de meeste plaatsen. Vannacht kan het mistig zijn. Het koelt af naar een graad of veertien. Morgen is er meer zon, maar in het oosten en zuiden kans op een bui. Het wordt 20 tot 22 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Samen met Kees Meijzer uh, presenteerde die dat het programma. En daar zat uh, Paul Bond aan tafel. En uh, zij hadden genoegen mogen smaken om uh, Sunset Blues uh, te laten horen. Maar uh, wij draaien hem ook. En uh, er is ook nog een telefonisch interview met Paul. Dat allemaal aan het eind uh, van een beetje het uh, programma half tien. Beetje, dan uh, komt uh, deze band nog voorbij. Uh, dan heb ik eigenlijk in het kort wel alles uh, gegeven wat, uh, wat erin uh, zit. Ja, eten aan huis.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 Ouder okay. okay. She represents a living painting you.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 We in de uitzending begroeten. Deze precursor. Een man die uh, een jaar of 4, uh, 5 uh, geleden nog mee heeft gedaan bij de Robak. Dan uh, heeft ook een uh, nieuwe uh, single laten horen. Human heet hij. Uh, met daarop een uh, toch uh, prominente stem van een dame.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 Take me to the sky, Like go into the mountain.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 Terwijl, uh, ze komen wel uh, hier uit de buurt uh, vandaan. Nieuw Vennep ergens uit uh, de rest uh, van Noord-Holland...